In de eerste plaats naar onze levende God. Dat we dit met elkaar weer mogen beleven. En jullie zien hier en daar wat uh, schilder hangen. Uh, passend bij het thema. Hebben jullie ook op je naamkaartje. En als je wat later was of misschien later opgegeven had zonder. Maar we hebben dezelfde geest en eenheid met elkaar. Dat we mannen mogen zijn in Gods kracht. Dat thema staat vandaag centraal. Hartelijk welkom ook aan... Uh, Otto is er nog niet, Ik, hij is onderweg. David de Geus, dat is de pianist die vandaag uh, Elise Manna zal begeleiden. Het is een jubileumjaar voor ons, een derde lustrum. Vandaar dat we er een speciaal tintje aan geven. Jullie zullen dat vandaag wel merken in meerdere opzichten. Dus het wordt een uh, bijzonder feest, hopen we met elkaar. En uh, nou, nogmaals, hartelijk welkom allemaal. Uh, we zijn ook heel blij dat we hier in dit mooie gebouw goed geluid hebben. Daarom Peter en Jan Lekkerkerker, heel hartelijk welkom als geluidstechnici, heel fijn. En Floris Sprong, die de uh, projectie doet, ook fijn, Floris, dat jij er bent om ons daarin te dienen. Even een vraag: wie is er voor de eerste keer op een mannendag lopen kwaad? Mag ik even handen zien? Een applausje, hem, hartelijk welkom. Nou, Otto uh, hoopt vandaag als voor de derde keer hier te zijn. Dat is toch heel bijzonder. Hij was er op de zesde dag toen we het zesde jaar hadden het moet kunnen. Dat waren allerlei uh, ja, dingen van wat kan er allemaal moet kunnen. Kunnen mannen naar bepaalde dingen kijken op internet en anderszins enzovoort enzovoort. Samen met Dick Langhinkel, toen nog heel gezond, uh, was dat een heel bijzondere mannendag. Otto was toen ook nog heel gezond, maar zoals jullie de vorige keer hebben gehoord op de Twaalfde Mannendag, heeft Otto veel meegemaakt. Daar heeft hij van getuigd hier, hoe hij in coma heeft gelegen en hoe God hem op een wonderbaarlijke wijze daaruit heeft gehaald. Dat was heel bijzonder. Dat was de Twaalfde Mannendag, man in balans. Nou, we weten nog hoe Otto, wie hier was, wankelend op het podium kwam. En hij zei, hoezo man in balans? Maar in ieder geval, geestelijk was hij in balans en is hij dat? En mogen wij dat ook zijn? Um, nou, ik ga niet vragen wie is er voor de tweede, derde, vierde... Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd, wie is er voor de vijftiende keer? Wie heeft alle mannen dagen meegemaakt? Kijk eens, kijk eens. APPLAUS Geweldig. Nou, ik zie Otto aankomen lopen, dus daar hoeven we ons ook geen zorgen over te maken. Um, ik zei al, laat ik even wachten tot hij binnen is, voordat we dan nou samen gaan bidden. Um, een, een bijzonder iets, dat we samen dit mogen beleven. En misschien is het goed dat ik dat dan toch doe, ik wilde dat eigenlijk later doen. Maar toen ik me voorbereidde en dacht van 15, dat is een heel bijzonder getal. Ja, zeg je, wat is daar nou bijzonder aan? Zeven in de Bijbel is heel bijzonder, of drie. En toen werd ik bepaald bij een Bijbelgedeelte, wat ook iets zegt over een man in Gods kracht en waar het getal 15 in voorkomt. Omstreeks dezelfde tijd werd Hiskia dodelijk ziek. De profeet Jezaja, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en zei... Dit zegt de Heer, maak je laatste wilsbeschikking op, want je sterft. Je zult niet meer beter worden. Hiskia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heer. Heer, ik smeek u, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht... en met heel mijn hart naar u heb gericht... En steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen. Daarbij stortte hij bittere tranen. Toen richtte de Heer zich opnieuw tot Jesaja. Ga naar Hiskia toe en zeg tegen hem... Dit zegt de Heer, de God van je voorvader David. Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Wel nu, ik geef je nog vijftien jaar te leven. Dat is genade van God dat Hiskia nog vijftien jaar mocht leven. Het is genade van God dat we een vijftiende mannendag mogen organiseren. In een land waar we in vrijheid ons geloof mogen beleiden. Als we denken aan Noord-Korea en andere landen waar het allemaal zo anders is. Die zouden jaloers zijn, die zouden hierbij willen zijn. En wij mogen met elkaar dit beleven. Kerkmuren vallen weg. Alles wat zondags een gewoonte is binnen jullie gemeente, is nu anders... en toch mogen we één zijn in hem. En dat is juist zo bijzonder waarom we Mannendag mogen vieren. Ad, wil je wat zeggen? Oké, okay, oké. Okay. Ik zag hem binnenkomen. Laten we Otto een applaus geven. Welkom, Otto. Hartelijk welkom We hebben even op je gewacht tot we zouden gaan bidden En dat leek ons goed dat je daarbij kon zijn Heel fijn dat je er bent Ik heb net een stukje van Hiskia gelezen Dat hij 15 jaar kreeg We zijn ook een 15e jaar Dat we Mannendag mogen vieren En dat is genade van God En daar gaan we hem in de eerste plaats voor danken Zullen we samen bidden Vader in de hemel, trouwe God, hartelijk dank dat we hier bij elkaar zijn om elkaar te ontmoeten, maar bovenal om u te ontmoeten. U, de levende God, die in uw Zoon Jezus zoveel voor ons gedaan heeft, ja alles. U, Hij gaf zijn leven voor ons, zondige mensen, maar we mogen overwinnaar zijn in u. En vandaag mogen we stilstaan bij de geestelijke strijd die er is. In ons leven. En als die er niet is. Heer geef dan dat we zoveel van uw liefde mogen ervaren. Dat anderen zullen proberen dat tegen te gaan. En dan zal blijken dat als we tegen de stroom inzwemmen. Dat er strijd komt. Maar wat gezegd is. In u zijn we meer dan overwinnaar. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat Otto hier is. Dat hij ons mag dienen met de uitleg van uw woord. Dat Elise en David hier zijn om ons te dienen met hun muzikale talenten. Dat we een team hebben wat ons verder begeleidt in de muziek. Geef Heer dat het niet gaat om de muziek, om de mensen. Maar dat het vandaag gaat om uw eer. Dank u wel voor alle die gekomen zijn. Maar we willen in het bijzonder ook bidden voor hen die niet konden komen. Omdat ze ziek werden of anderszins. Heer we bidden ook voor onze broeder. Die zijn vader eergisteren moest verliezen. Die hier toch is. En net tegen me zei. Waar kan ik beter zijn dan onder het woord van God. We bidden voor hem. Voor zijn familie. Nu vader gestorven is. Geef heer dat er. In deze periode van rouw en afscheid nemen. Dat u er bent. Heel dichtbij. Trouw vader. Dank u wel. Dat u hier bent. En we leggen het alles in uw handen. Onze voorbereidingen. Geef dat we alles wat deze week plaatsvond achter ons kunnen laten even. En we ons kunnen richten op u. Zodat we ja, ontvangen met lege handen. En dat u die mag en kunt vullen. Dat vragen we u in Jezus naam. Amen. Nou, mensen, geweldig dat we zo bij elkaar zijn nogmaals. En uh, we kunnen beginnen met het programma. Um, straks komen er nog wat meer mededelingen. We hebben twee blokken van ongeveer 50 minuten. Het was eerst drie kwartier, maar 50 minuten. We hebben voldoende pauze om elkaar ook te ontmoeten. En Otto zal ons daarin voorgaan straks. Tot die tijd, we zijn iets uitgelopen al, maar dat is op zich niet erg. Gaan we eerst nog um, met elkaar wat liederen zingen. Ik had ook nog een gedeelte uit een boekje wat ik wilde voorlezen, maar dat kan misschien later op de dag nog. Laten we beginnen met twee liederen nog, voordat we Otto het woord geven. En dat is lied 29, Hij kwam bij ons heel gewoon. Eindigt met kracht en nou dat is ook het thema waar we vandaag bij stil mogen staan. Die kracht die hij ons wil geven in zijn zoon, die alles voor ons heeft volbracht wat we net gezongen hebben. Het is ook altijd goed om voordat het woord van God uitgelegd wordt, stil te worden. En er zijn heel veel mooie liederen en we zitten in de lopende waard en we zingen ook heel graag psalmen. En daarom willen we lied drie zingen, dat is psalm. 62. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Dienen. Jullie hebben een boekje waar eventueel aantekeningen in gemaakt kunnen worden. En, uh... Ja, dankjewel. Hartelijk welkom, broeder. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik was een beetje in de veronderstelling dat we om half tien zouden beginnen. En, uh, Oudewater is een heel ingewikkeld plaatsje. Oh. Ik, ik ben overal geweest. Oh. <laughs> nou, maar je bent er en daar gaat het om. Ja. Um, Heel hartelijk welkom nogmaals. Ik begreep, je gaat nu ons ongeveer 50 minuten dienen, is dat zo? Ja, okay. maar het, het wordt heel anders als jullie misschien gewend zijn. Dat is helemaal niet erg, want het is een jubileumjaar, dus we zien er naar uit. En ik heb ook uh, uh, gehoord, 15 jaar bij Hiskia, dat komt er nu weer bij bij jullie. Dat hopen we. Oké, okay, want dat, anders is het niet... Uh... We hebben wel eens gedacht, moeten we stoppen? Dat hebben we hier wel eens verteld, omdat ja. het wel eens wat terugliep. Maar... Nee, maar dit is toch fantastisch, mannen? En uh, de geweldige muziek die er is. En ik vind het mooi dat ik hier weer kan zijn. En uh, ja, ik zie uit naar een hele bijzondere dag. Bijzonder omdat we één vrouw in ons midden hebben, Elise. Ja. En dat maakt alles anders. En we hebben er nog één. Caroline op de dwarsfluit. Ja, ja. Dwarse, Car Dwarse Caroline. Ja. En David zal straks ook helpen met het uh, begeleiden van Elise. Ja, want dit is in het, ja, het is inderdaad heel anders als wij misschien gewend zijn. Um, Elise en ik treden heel vaak met elkaar op... Uh, in een programma waarin we mensen bereiken die misschien zoekend zijn... en op een heel andere manier. En dat, uh, dat mogen jullie ook een keer meemaken. En misschien zegt een en enkeling zegt van... nou, dat is voor mij niet zo... Maar wij hopen echt, wij hopen echt dat jullie daarin ook iets zien van, de, ja, van de, het enthousiasme... en de manier waarop wij in het land, in dit hele veranderende land... toch iedere keer weer opnieuw proberen iets van de liefde van God duidelijk te maken. En um, ik had het zo gedacht, we hebben een programma voor de pauze... Dan gaan we straks eerst met Elise en David beginnen. Dan ga ik aansluiten met een bijbelgedeelte over het thema. Maar je zult wel ontdekken dat die twee ook best, ja, het zijn twee verschillende dingen. Maar dat moet je maar even gewoon laten gebeuren. Dan hebben we pauze. En dan na de pauze eh, krijg je dat weer. Dan begin ik met een soort thema en dan gaan we afsluiten met een, een aantal liederen. Dus we hebben twee kleine concertjes eigenlijk. En twee keer een boodschap. En ertussenin zit een pauze. En dan wil ik wel op een stoel zitten en dan wil ik ook nog zichtbaar blijven. Lieve mensen, mannen, Elise, David, willen jullie je opstellen? En willen jullie je gereed maken? Er zijn situaties in het leven waarin je je afvraagt, hoe moet ik hiermee omgaan? Iets wat jij misschien ook wel herkent in een weg die jouw kind, jouw zoon of jouw dochter gaat en die heel anders is. Zelfs tegengesteld aan jouw opvattingen. Ik zou me kunnen voorstellen dat er hier iemand is die zegt, van ja dat herken ik. Een zoon of een dochter die bijvoorbeeld uit de kast komt. Wat helemaal haak staat op je denken. Of een kind wat een hele andere weg gaat in het geloof of in het ongeloof. Of in je relatie zelf die je hebt. En waarvan je zegt, van ja, hoe moet ik daar nou mee omgaan? Toen ik dat verhaal hoorde van iemand, toen heb ik het volgende gedicht... En elise heeft dat gezongen. Het antwoord op zo'n vraag: Rood, oranje, hagelwit, hemelsblauw of zwart als geel? Of met een strop als het stinkt, of als het geurt, wat er ook gebeurt, wat er ook gebeurt, wat er ook gebeurt, wat er ook gebeurt, er ook gebeurt. ik zal altijd van je blijven houden. Leed thee, herfst winter. Of welke taal jij ook zingt, welk seizoen jouw leven kleurt Is je lijf sterk en gezond, wordt het minder of gewond Of je kop nu lacht of zeurt, wat er ook gebeurt Wat er ook gebeurt Als er ook gebeurt, ik zal altijd van je blijven houden. Ik zal... Je hebt dat... Je hebt dat... Oeh, oeh, oeh. Als die kerels dat nou doen, hè. Oeh, oeh. Ja, dat ah. is een goed idee. Ja, ja. Wat gebeurt... oeh, oeh. Ja, okay, oeh. ja, wat er ook gebeurt. Oeh, ja. Wat er, gebeurt... wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt. Ik zal altijd van je blijven houden. Nou, doen we nog een keer dan. Wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt, wat er ook gebeurt, ik zal altijd, altijd, altijd van je blijven houden. Wat een antwoord, Jezus. Wat een antwoord, is dat het, dat is het, ik geloof met heel mijn hart, dat is het antwoord wat Jezus geeft als ik... Rare dingen doen. Ik zal altijd van jou blijven houden. Ik haat de zonde, maar ik heb de zondaar lief. Wat er ook gebeurt. Kun je dat als vader zeggen? Dat is de enorme uitdaging als mensen in jouw omgeving of kinderen van jou wegen gaan die jij ten diepste afkeurt. Dat je het zelf voor de spiegel staat en zegt. Wat er ook gebeurt, ik zal van jou blijven houden. Al keur ik jou weg af, ik zal van jou blijven houden. Maar als de liefde niet bestond, wat was het dan? Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan. De rivieren en de vogels en de dieren.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 veel te veel voor één persoon. Zoveel redenen tot verbittering. Maar iets anders voert bij haar de boventoon. Zij inspireert mij. Zij intrigeert mij. Want zij zingt elke dag weer. Groot is uw trouw. Tot Hart en hoofd niet bij dat ze zijn trouw ervaart, ondanks de tegenspoed. Die diepe laag verwondert mij. Zij inspireert mij, zij intrigeert mij, want zij. Zij zingt elke dag weer, groot is uw trouw. die Elise heel goed kent, drie kinderen verliest en allerlei tegenslagen en toch iedere keer kan zingen, groot is uw trouw, o Heer. Sprek met mensen die niet geloven of niet kunnen geloven of niet willen geloven. Kun je praten als brugmans, maar dit getuigenis staat ons overkomt van alles... wat iedereen overkomt... maar in dat alles... zijn we meer dan overwinnaars... door Christus die ons heeft lief gehad. En in dit alles... en ik spreek... uit genade en uit ervaring... mag je weten... groot is uw trouw... o Heer... mijn God en Vader... Hij draagt ons... Hij geeft ons kracht... Dwars tegen de storm in. En er zijn situaties waarin je helemaal niet in de gaten hebt dat hij bij je is. Dat hij gewoon onzichtbaar is. God is onzichtbaar. Dat is, dat is soms moeilijk te begrijpen. En je gaat en je gaat en je gaat. En het lijkt alsof er geen contact is. Het lijkt alsof er niets is. En toch, en toch, waar jij doorheen gaat op dit moment. Dan moet je goed beseffen dat de Emma en Schangers er ook doorheen gingen. Met al hun teleurstelling, met alles wat ze hadden gehoopt, wat aan stukken was gevallen. En opeens kwam hij zomaar bij ze lopen. En het kan ook bij ons, en het is ook bij ons. En pas later, denk je, was hij het niet... Hij kan zomaar naast je lopen en je had hem niet herkend. Er liepen eens twee mannen vlakbij Jeruzalem. Hun vriend was net gestorven, ze treuren over hem. Opeens was daar een vreemde die met hen mee wou gaan. Ze wisten niet dat hij het was. Gestaan. Hij kan zomaar naast je lopen. Op een onverwacht moment. Hij kan zomaar naast je lopen. En je had hem niet herkend. Hij kan zomaar naast je lopen. En vertellen wie je bent. Hij kan zomaar naast je lopen. En je had hem niet herkend Als God soms heel ver weg lijkt Als alles is mislukt En niemand weet waarom je Bedroefd bent en bedrukt Sta dan niet gek te kijken Wanneer hij naast je staat En met je mee wil lopen Totdat het wel weer gaat Dat je blind was als je ogen opent gaan. Fantastisch. En weet je, het gekke is dat je. Um, dit, is een, dit is in ons leven altijd weer zo vreemd. Dat als ik aan de voordeur sta en ik trek een jacket aan en een hoge hoed op, want ik verwacht hoge gasten. Ik verwacht misschien wel de Heer zelf. En Hij komt maar niet. En hoeveel in jouw leven is dat gebeurd dat je denkt, nou Heer, nu is het uw tijd hoor. Dit is uw finest hour. Maar het gaat niet zoals ik had gehoopt en gedacht. Maar dan hoor ik achter in de keuken hoor ik wat gestommel en wat gerommel en wat pannetjes. En ik ga naar de keuken toe, dan dus staat hij in een spijkerboek... een eitje voor mij te bakken en een kopje koffie voor mij te zetten. Hij is gewoner dan ik dacht. In hoeverre zijn onze tradities en onze inbeeldingen of gedachten... zo gevormd dat God zelf op een onverwachte manier altijd weer achterlangs komt... En je op je schouders tikt en zegt, joh, je staat daarna te kijken, daar naartoe. Maar kijk eens achter je, ik ben er dichter bij jou als je denkt. Ik ben schitterend aanwezig. Maar je ziet de schittering niet. Je ziet het niet. Pas als je ogen open gaan, ontdek je dat je blind was. Hij is schitterend aanwezig. de Bijbel lezen en toen ik zo enthousiast was toen jullie oehoe deden toen sloeg ik een, een glas uit mijn bril. Wie heeft er een leesbril voor mij even? Het is wel oude water, hoor dit. Dus, uh, ik moet op de heksenwaag. Met je. Ja, Dank je wel. Oh wat een mooi brilletje. We gaan lezen uit Efeze 6... En daar staat, man in Gods kracht. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer. In de kracht van zijn macht. In het Grieks, in de dynamis, de kracht van zijn kraton of exousia, dat is zijn positie. Dus de kracht van zijn werking... ...en de macht van zijn positie. Hij is bij machten om uw kracht te geven. Ja, dat zijn eigenlijk die twee verschillende woorden. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten... ...de heersers en de machthebbers van de duisternis...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 De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van, het, van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Tot zover. Ik wil uh, in, in het thema van vandaag, wil ik daar enkele woorden over spreken. U heeft er heel vaak misschien al een preek over gehoord of een toespraak. Maar in de eerste plaats wil ik de humor hiervan laten zien. Want je moet je voorstellen dat Paulus, die zit dus in de gevangenis. En hij is dus machteloos. En misschien wel krachteloos, omdat hij vastzit gebonden. Dat weten we niet precies hoe dat was. Maar in ieder geval, kracht en macht waren niet de woorden die je zou zoeken bij iemand in de gevangenis. Maar er stond een soldaat op wacht. En die vent die stond daar. En Paulus dicteert zijn brief, want hij is slechtziend. Waarschijnlijk. Hij schrijft elders, ziet met welke grote letters ik u schrijf. En algemeen wordt aangenomen dat hij een oogziekte had. Sommigen zeggen dat het te maken heeft met die enorme bliksemflits die hij zag... toen hij van zijn paard gestoten werd. Op weg naar Damascus. Maar Paulus... moet zijn brief dicteren, zoals trouwens in die tijd ook gewoon was... aan een schrijver, dus het is hoorbaar wat hij zegt, wat hij schrijft. Hoorbaar ook voor die soldaat. En nu zit hier een man zonder macht, misschien zonder kracht, misschien zonder goed zichtvermogen, misschien wel ouder, zwak. En die dicteert woorden van kracht, woorden van macht, woorden van heerlijkheid, woorden van overwinning. Woorden aan alle kerken en alle christenen van alle eeuwen en van alle tijden. Te beginnen bij Efeze. En ze worden nu vandaag gelezen, hier in ons midden. En die soldaat, en dat, is, dat vind ik nou de humor, die soldaat dient als voorbeeld. Hij beschrijft hem gewoon terwijl hij erbij staat. Sandalen, een gordel, een borst, schild, een schild, een zwaard, een helm. En die vent denkt, waar heeft hij het over? Waar heeft hij het over? En in plaats van dat hij zegt van dat al die wapens effectief zijn in de strijd... heeft hij het over heel andere wapens. Ik vind dat onvoorstelbaar dat Paulus dat duwt. Ja, ik ben een kunstenaar, dus ik speel het uit. Hè? Als je dit uit gaat spelen in een stuk. Dan zie je het gewoon voor je. Die kerel die op wacht staat dient als voorbeeld voor alle eeuwen en alle tijden, voor alle christenen. Maar zijn wapenrusting wordt anders ingevuld. Waarheid, gerechtigheid, het evangelie van de vrede, het schild van geloof. Een helm van verlossing, het woord van God. Van, als de geest, de geest die het woord is van God. En toen dacht ik zo eventjes, nou, laten we nou zeggen dat die, dat die soldaat Antonius heette. En dat hij ging kijken en denkt: dacht, helm van het geloof, verlossing, gerechtigheid. Wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik? Waar ben jij? Waar ben jij als man? Wij zijn mannen en wij zoeken naar schilden. Wij zoeken naar kracht, wij zoeken naar macht, wij zoeken naar status. Zet je twee kerels bij elkaar, dan gaat het meteen over wat ze hebben en wat ze doen. Zet je twee vrouwen bij elkaar, dan gaat het meteen over hun zijn en hun relatie. Totaal verschillend. Wij zitten in de business van hebben en doen. Wij maken dingen, wij zijn de makers. En om iets te maken moet je instrumenten hebben en moet je uit... Je moet als het ware verlengingen hebben van je arm en verlengingen hebben van je hoofd. Je moet verlengingen hebben van jezelf en jezelf is niet genoeg. Daar zijn wij sinds mensenheugenis in getraind. En ik zeg daar geen kwaad woord van, mocht u dat denken. Maar ik vind het zo fantastisch, fantastisch dat als wij het thema hebben... Man in Godskracht, precies die eerste regel die ik gelezen heb, waar het precies zo staat. Ten slotte zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van Zijn macht, van Zijn positie. Als we dat uitspreken, dan gaat het er nou eens een keer om dat je de instrumenten die je hebt, je schild, je helm, je borstkas, je gordel, je sandalen, je zwaard, dat je die anders gaat zien. Dat je niet, niet gaat zien als verlenging van jezelf, maar als een middel van de Heer. Je taak, je professie, je professionaliteit, je werk, je talenten, je gaven, de dingen die je wil maken. Als instrument van het evangelie, als instrument van het evangelie van, het, van de vrede. En dat je die wapenrusting die je natuurlijk al draagt, van nature bij je hebt dat hij een heel ander licht krijgt en dat hij, als het ware, vanuit Gods macht gezien gaat worden. Vanuit Gods heerlijkheid. En natuurlijk is het een voorbeeld, het is, een, het, is een, het is eigenlijk een soort gelijkenis die ik gelezen heb. Want Paulus geeft hele andere invullingen, maar hij gebruikt een werelds voorbeeld. Maar ik wou het eens dus een keer ook zo zien, dat wat jij allemaal doet en hebt en meent te moeten zijn... Dat op zichzelf een bron is van energie en van creativiteit. Dat God zegt, dat is van mij. En je moet mijn macht en mijn kracht erin laten werken. Je hoeft het niet allemaal weg te gooien, maar je moet het totaal anders gaan zien. En tenslotte, dat is ook het hele grote. Het hele grote is alles waar jij in je vijandschap en je strijd op vertrouwt, in jezelf, dat moet je neerleggen. En je moet gaan vertrouwen op God die jou in de strijd de overwinning zal geven. Dit schrijft, dit dicteert een gevangene aan een schrijver. Terwijl het voorbeeld ernaast staat. En ik vind dat zo indrukwekkend. Nou, man in Gods kracht. Ik ga je een voorbeeld geven. Ik ga je een voorbeeld geven. Waarin ik laat zien dat jouw eigen talenten en jouw eigen gaven... Een rol spelen in de kracht van God. Jezus gebruikt een voorbeeld. Of, of Jezus zegt in de bergreden. Als iemand u voor één mijl prest, ga er twee. U kent dat woord. Als je weet dat in de tijd van Israël, in die tijd met de Romeinse bezetting. Dat het een wet was dat als een Romeinse soldaat. ...met zijn bepakking over straat liep, of in het veld... ...dat hij het recht had om een Jood, een bezette, te vragen zijn bepakking duizend stappen te dragen. Een miljoen, een mijl, ongeveer 1600 meter, duizend dubbele stappen is dat... Dat was een recht en de jood kon na die duizend stappen, kon hij de bepakking neerzetten, ook in zijn volle recht. Als hij dat gedaan heeft, dan moet die Romein weer voor een nieuwe jood gaan zorgen. Die de volgende duizend meter of 1600 meter pakt. Maar nu zegt Jezus iets heel bijzonders. Als je duizend stappen, duizend dubbele stappen dit gedaan hebt voor een Romeinse soldaat, ik vul dit nu in, hè, dat moet je even weten. Je mag er zelf even aan toetsen wat ik nou bedoel. Als een jood die 1600 meter gelopen heeft met die bepakking van die Romeinse soldaat, dan blijft hij binnen het recht. Hij kan het, hij doet zijn ding, hij heeft zijn talent gebruikt, hij heeft zijn energie gebruikt en that's it. Protocol. Maar Jezus zegt nu, ga een tweede mijl en dan verandert alles. Want wat gebeurt er? Die Romein is perplex. Die denkt, wat is hier aan de hand? De eerste tien meter denkt hij, hey, wacht even, die Jood is in de war. Die telt niet goed. Dan nog eens honderd meter. Die Romein zegt, ik ga er toch eens over beginnen. Jo, je hoeft eigenlijk niet meer volgens de wet. En die Jood blijft gewoon... En die draagt die bepakking door. En wat gebeurt er nu? En dit moet je, in je, tussen je echt tussen je oren krijgen. Wat gebeurt er nu? Die Romein wordt verliezer en die, en die Jood wordt winnaar. Die, die loopt gewoon te winnen. En die loopt gewoon als heer en koning in vrijheid de tweede mijl. En de Romein, die eigenlijk heer en koning is... Wordt hier kleiner en voelt het, het voelt niet goed dit. En hij zegt eigenlijk, zet neer die boel, zet neer die boel, want ik ben toch de baas. <laughs> zegt hij niet. Ik maak, het nu eventjes, ik maak er nu eventjes een verhaaltje van, dat begrijp ik wel. Maar nu komt het thuis, nu komt het thuis dat jouw talenten en jouw kracht en jouw macht niet is voor jou, maar dat je hem mag gebruiken als krachtige man... in de teken van de Heer, in de kracht en van zijn macht... waardoor je een situatie gaat omkeren. Grote mannen, great men, do not wait for great occasions... but they make every occasion great. Grote mannen wachten niet op grote kansen... Maar maken iedere situatie groot. En nu komt er een situatie waarin we, waarin we gaan zien dat we, we kunnen heel vroom doen en zeggen... Heer, ik ben helemaal niks en ik moet uw wapenrusting hebben. Dat klopt, dat is goed, dat is waar. Ik ben afhankelijk van u en u moet het doen in de strijd tegen de Satan. In de strijd tegen het onrecht. In de strijd tegen het conflict. Dat is een goede grondhouding. Maar denkt u niet dat die passief is? U bent nog steeds degene die hier in de sleutel, een sleutel vormt, waarin God zijn werk wil doen. Hij wil met de werking van zijn kracht en door zijn macht door u heen werken. Vier keer staat het in de Efeze brief. Ik zal je een ander voorbeeld geven. Paulus in Efeze of Paulus in Filippi, wordt gevangen genomen. In de gevangenis komt de aardbeving. Alles loopt anders en uiteindelijk willen de machthebbers van die stad Paulus via de achterdeur wegloodsen. U kent het verhaal. Ze willen eigenlijk hun schande niet toegeven dat een Romeins staatburger zomaar de hele stad laat zien dat die machthebbers onrechtvaardig zijn. En u kent het verhaal, u weet het, Paulus weigert via de achterdeur te vertrekken. Hij zegt, zoals ik binnengekomen ben door de voordeur, zo zullen jullie mij uitgeleiden doen door de voordeur. Ik sta op mijn strepen. Is dat geestelijke strijd? Dat is een aspect van de geestelijke strijd wat we misschien niet zien vaak. Bij geestelijke strijd denken we vaak. Wij zijn zelf uitgeschakeld en de Heer moet het alleen doen. Maar de Heer doet het met ons samen. Hij werkt in ons naar de werking van zijn kracht. Naar de opstandingskracht die hij in ons uitgestort heeft. En nu komt het grote punt. Het grote punt in de geestelijke strijd is dit punt. Waar de demonen zitten weten we niet. Waar de overheersers zijn weten we niet. Je kunt er allerlei voorstellingen van maken. Soms denk je dit lijkt wel demonisch. Ik heb situaties meegemaakt die echt in mijn visie... Demonisch waren en waarin niets anders gedaan moet worden dan te staan in de autoriteit en de kracht van de heilige geest om dat te ontmaskeren. Maar wees er niet te snel mee. Dat kan gebeuren. Meestal is het de situatie waar wij ons in bevinden van ontslag. Van ruzie in je huwelijk of in je gezin. De dingen die tegenzitten. Het feit, het feit dat je jezelf een nul begint te vinden of dat je jezelf naar beneden het zijn vaak de dingen die dichterbij zijn dan wij denken. En nu komt het grote punt, als Paulus in Filippi is, of als Paulus in Evese, aan Efeze schrijft dat hij in de gevangenis eigenlijk een soldaat beschrijft en dat omkeert, dat hele situatie omkeert, dan gebeurt er dit. Hij heiligt de naam van God. Onze vader die in de hemelen is uit uw naam worden geheiligd. Hij heiligt de naam van de Here. Dat wil zeggen, in welke situatie jij je ook bevindt. De man in Gods kracht zoekt het heiligen van de naam. Het gaat niet om jou in dit ontslag. Het gaat niet om jou in dit conflict. Het gaat niet om jou in deze ziekte, uiteindelijk. De grote vraag die de man in Gods kracht stelt... Uw naam worden geheiligd, verheerlijkt. Het gaat om de glorie van God. De eer van God. Soli Deo Gloria. Alleen aan God de eer. Kun je, dat, kun je daar iets mee? Kun je daar iets in zien? Want heel veel geestelijke strijd komt uit psychische teleurstelling of psychische of zakelijke of sociale dingen. Maar de werkelijke geestelijke strijd is dat God jou de kracht wil geven om een situatie te, te veranderen in een grote situatie. Grote mannen, sterke mannen, wachten niet op grote dingen, maar maken alle dingen groot. Een man in Gods kracht wacht niet op een strijd maar maakt iedere situatie tot een overwinning. Dat is, dat, dat, is, dat is een kijk op je leven en op jouw situatie, waarin je op dit moment zit. En ik vraag je heel concreet, pak drie of vier van die punten in je eigen leven, heel concreet, en in hoeverre ben jij nu bezig op dit moment die situatie te gebruiken tot de eer van God. Dat is geestelijke strijd. En die begint in jezelf en die begint in je omgeving. En als jij die tweede mijl dan gaat met die soldaat, is dat geen zwakte bot. Dan is dat eigenlijk een confrontatie van licht en overwinning en van heerschappij. Van een, een zoon van God die zich niet laat intimideren door de machten, de overheersers van deze eeuw. Maar die zijn eigen spoor trekt die ten diepste vrij is. En nu staat er in de tekst, en daar ga ik ook mee besluiten, er staat in de tekst om je hierop voor te bereiden. Want Paulus zegt ook eigenlijk, hè, kijk die soldaat staat er natuurlijk wel, maar hij heeft het eigenlijk helemaal niet nodig. Want heeft hij een zwaard nodig voor zo'n slappe, zwakke gevangene? Waarom heeft hij dat zwaard überhaupt omdat de soldaat voorbereid moet zijn. Je moet niet wachten op een geestelijke strijd. Je moet niet wachten op een conflict of op een crisis. Vandaag is de dag dat je die wapenrusting aan gaat doen. En dan denk je, waarom is die dan? Waarom? Omdat vandaag de kleine oefening begint. Het is niet de grote battleground, maar de kleine battleground vandaag. Waarin je je oefent. En als je vandaag in die oefening trouw bent, in het kleine, zal God je in het grote zegenen en de overwinning geven. Als jij denkt, ik, ik... Ik sudder wat aan vandaag. Pas als de crisis komt, weet ik dat ik mijn wapenrusting moet gebruiken. Dan vrees ik dat je niet eens weet hoe die past. Dan kun je wel zeggen, ik ben een kind van God en ja, wat kan mij overkomen als het komt, komt het maar. Nee, Paulus zegt hier, anticipeer, bereid je voor. Deze dag is de dag die je hebt. En als je op deze dag het kleine niet kan zien waarover jij... Gods heiliging mag uitspreken en waarin God zich zijn eer mag vinden. Dan vind je het morgen ook niet. En over een jaar, als het echte conflict komt, weet je niet hoe het moet. Dus de voorbereiding trekt de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden. En dan zegt hij op een gegeven moment in vers 13. De weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad om goed voorbereid stand te kunnen houden in de dag van het kwaad die misschien nog gaat komen. Ik ben vreselijk zie geweest. Ik heb de dood in de ogen gezien en ik, toen ik bijkwam en het, de strijd werd steeds meer gewonnen door de medici en door Gods genade door de medici heen. Ik heb God zo gedankt dat ik op jonge leeftijd al de Heer heb leren kennen. Eigenlijk betaalt het zich uit op de kwade dag. Kassa. Wat je vandaag in het klein hebt geoefend... komt straks drie dubbel en dwars op jouw saldo terug. Sorry dat ik tegen de zakenmannen spreek. Klinkt een beetje profaan. Maar het is echt een waar. Hoe jonger en hoe ernstiger je de kleine oefeningen hebt gedaan... hoe sterker je gestand houdt in je huwelijk... Een huwelijk breekt in stukken vaak omdat er geen fundament ligt van het oefenen in de kleine dingen. Zodat als het grote komt, je niet weet hoe je het moet doen. Als een huwelijk kapot gaat omdat er niet geoefend is in de communicatie, denk jij dan dat als het allemaal in de kwade dag fout gaat, dat je dan nog eens een keer leert communiceren? Dat had je al lang moeten doen. Met andere woorden, staat in de tekst staat, bereid je voor tot de kwade dag. Misschien zitten er wel mannen hier die zeggen, joh, ik weet niet waar je het over hebt, want ik heb helemaal geen probleem. Ik zeg, precies, dit is de dag voor je oefening. Want er zijn dingen in je leven waarvan je de eer van God moet gaan leren zoeken. En waar je over moet leren nadenken. Als je dat niet doet, weet je niet wat je moet doen op de dag dat het er echt op aan gaat komen. En dat vind ik het mooie van de tekst. Dat hier gesproken wordt over voorbereiding. En oefening is altijd in het kleine. Oefening is altijd stapje bij stapje. Oefening is altijd vandaag. Oefening is echt dat de Heer je de tijd geeft. En de vraag is aan ons. Willen we het zien en willen we ons zo opstellen. Niet om onze eigen eer te halen. Maar tot eer en verheerlijking. ...van God, het Heilige van zijn naam. Laten we even stil zijn met elkaar. Als ik zwak ben, ben ik machtig. God werkt door onze zwakheid heen. We zijn bij iedereen bekend, maar wij zijn vreemdelingen hier. We zijn arm, maar we maken velen rijk. Heer God, u heeft alles omgekeerd in ons leven. Tegenslag bij overwinning. Dingen die we niet begrijpen en waar we heel veel moeite mee hebben, worden bronnen van het heil. Heere God, leer ons ons voor te bereiden, te oefenen in die wapenrusting van geloof, van verlossing, van vredesevangelie. Van het woord, de geest, de waarheid, de gerechtigheid. Leer ons om alles wat wij hebben zo te gebruiken dat het staat in dienst van de gerechtigheid, de waarheid, de verlossing, het evangelie van de vrede, ons heil, de verlossing, de geest en het woord. Amen. Voordat we pauze gaan houden, um, willen we nog even wat mededelingen doen. En um, uiteraard willen we ook nog een lied zingen. En dat wil ik uh, eerst maar doen, want ik denk dat dat goed is. Anders is het zo zakelijk op zo'n bijzonder gesproken woord. Laten we zingen lied 49... Woord voor ons geschreven, door God ingegeven, brief aan ons gericht. In de gevangenis geschreven, gedicteerd, maar aan ons gericht. Staande zingen, ja dat is een goed plan. Gewoon even staan. Um, we hebben ook in de voorbereiding dit lied op ons hart gekregen. Lied 46. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar gij zijt machtig. Wees mijn gids in het barre land. Gij mijn sterkte, gij mijn leider. Vul mij met uw geest steeds meer. is sowieso een zegen om hier te mogen staan, maar ook om die prachtige mannenstemmen, sorry uh, voor jou Elise, omdat uh, zij redt dit niet, hè? maar je hebt weer veel meer, mooiere talenten die wij weer niet hebben. Hè? Geweldig, geweldig. We gaan pauze houden en er horen altijd een paar mededelingen bij, ik probeer het zo kort mogelijk te houden. Um, als u nog niet betaald heeft, u zult straks zien als u bij de koffie komt, links en rechts staat een verrassing klaar in het kader van uh, ons derde lustrum. Dat heeft iets meer gekost dan gebruikelijk. Stel dat u nu zegt, ja, ik zou vandaag uh, de auto gewassen hebben... en heb ik ook muntjes kopen. Nou, misschien dat geld in de bus doen. Maakt niet uit wat je op je hart hebt. Heb je omstandigheden, en die zijn er in Nederland ook helaas... dat je zegt, nou, ik heb geen werk, het is allemaal wat minder... dan hoop ik dat een broeder naast je of een achter je... het weer helemaal in orde maakt. Het is even wat uh, zakelijk, maar het hoort er ook even bij. Um, ook zijn we altijd heel blij dat mensen prodeo dingen geven. Ieder jaar krijgen wij appels van iemand. Het gaat niet om wie dat doet. Maar dat zijn zo van die dingen die jullie straks bij de lunch ook krijgen. Ook dat is... Een, een vorm van geven zoals de Heer het bedoeld heeft dat we elkaar daarin mogen dienen. We hebben dit keer geen enquêteformulier. Dus als u zegt de microfoon was niet goed, schrijf dan op een blaadje. Hij kraakte wat, maar dat ligt niet aan de technici, dat ligt dan aan mij. Uh, zo kunt u dus dingen waarvan u denkt, nou dat is niet helemaal in orde of ik zou dit of dat willen. Nou, Schrijf het achterop een briefje, doe het maar in een doos en we vinden het. Um, vier van ons hebben nu al 15 jaar deze mannendag mogen voorbereiden. Dat is een, een zegen. Uh, persoonlijk word ik ook een dagje ouder. Ik voel me nog heel fit, maar we zoeken ook wel eens wat verjonging, vernieuwing. En misschien ben je ouder dan dat wij zijn en heb je zoveel energie. Geef je op als nieuw werkgroeplid, want willen we nog 15 jaar wat onze broeder heeft. Uh, Geprofiteerd, zou ik bijna zeggen, maar in ieder geval heeft aangegeven. Laten we dan uh, hopen dat er nog uh, heel wat jaren mogen volgen. Maar het, het rust op, toch uh, soms te weinig schouders. Dus we, zijn, we zien er naar uit. We hebben binnenkort weer een... Nou, binnenkort, dat zeg ik verkeerd. We hopen in februari nog weer een mannenontbijt te hebben. Dat lezen jullie wel. 9 februari, zet hem vast in je agenda... want dat zijn ook heel bijzondere momenten. Dan nu genoeg gekletst... Uh, we gaan tot kwart voor elf genieten van koffie en ontmoeting. Er staat een verrassing klaar. En uh, we zijn, ja dat is geweldig. We hadden gedacht 150 man, maar we zitten op 190 mannen nu. Er staan daar dames heel liefdevol onze koffie thee in te schenken. Dat vraagt soms om een stukje tact. We hebben een prachtige boekentafel. Doe dat dan eerst en verspreid je over de zaal. Geniet en graag tot zo. Dankjewel.